1 uur, Christian Bonebakker met het NOS Journaal. Over de vrijlating van drie Nederlandse militairen in Libië is niet echt onderhandeld. Dat zegt de Griekse minister van Buitenlandse Zaken die als bemiddelaar optrad. Hij heeft naar eigen zeggen geen moment overwogen een tegenprestatie aan te bieden. We hebben gewoon heel duidelijk gezegd dat de situatie onacceptabel was... en dat de Nederlandse militairen vrij moesten komen, al dus de Griekse minister. Het was tot op het laatste moment spannend of de overdracht wel door zou gaan. De Grieken hadden met de Libiërs afgesproken dat de drie Nederlanders op de luchthaven van Tripoli klaar zouden staan. Maar toen het Griekse vliegtuig er eenmaal was, duurde het volgens de minister nog uren voordat de Nederlanders werden gebracht. In het oosten van Japan worden steeds meer mensen geëvacueerd rondom een kerncentrale die zwaar beschadigd is geraakt door de aardbeving. In een straal van 10 kilometer rond het complex moeten zo'n 45.000 mensen hun huis uit. Eerder waren al zo'n 3.000 mensen geëvacueerd. Het Japanse persbureau Kyodo meldt dat de straling die vrijkomt in de reactor duizend keer hoger is dan normaal. Wat kan duiden op een lek, maar die berichten zijn niet bevestigd. Door de aardbeving werkt het koelsysteem niet meer en loopt de druk in de reactor steeds verder op. Buiten de kerncentrale zou de straling ongeveer acht keer hoger zijn dan normaal.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 Het weer, het is vannacht droog, minima tussen de 1 en 3 graden. Overdag af en toe zon, het wordt 11 tot 15 graden. Tegen de avond kans op een bui. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Lex Bolmeijer. juist drie kwartier lang gesproken over het boek... meer dan ik me herinner met uh, levensverhaal van de schrijver Ivo Michiels, opgetekend door Sigrid Bousset. Wat we helemaal niet aan de orde hebben kunnen laten komen vanwege de tijd... en er viel nog veel meer te vertellen, was bijvoorbeeld de rol van het geheugen. Als een schrijver zijn autobiografie maakt... of als iemand anders een biografie maakt over iemand, over een schrijver... dan is die rol van dat geheugen natuurlijk cruciaal. Uh, dat is grappig genoeg, ook weer iets waar... Michiels veel dingen over heeft opgeschreven in zijn journal Brusikles. Allemaal uitgegeven bij de Bezige Bij trouwens. Ook dit boek van Sigrid Bousset. Want misschien hapert dat geheugen wel. En vul je het in en moet je dat ook wel invullen. En is dat eigenlijk ook wel de creatieve kracht van een schrijver bijvoorbeeld. Nou, laten we maar eens duiken in uw herinneringen. In de geheugens van Casa luna luisteraars Wat zijn voor u zelf bijzonder dierbare herinneringen? Misschien is er wel een oudste herinnering... Het werd bijvoorbeeld ook bij Kunststof gevraagd. Of het wordt in, Nee, niet Kunststof. Op vrijdag is dat natuurlijk VPRO's boeken met Wim Brandt. Het schijnt een vaste vraag te zijn. Uw oudste herinnering? Ik heb geen idee. Ja, het, het, gek genoeg is bij mij... is het een geur van paarden en leer. Denk ik dat dat het oudste is. En ik weet niet eens of het waar is. Maar u kunt je ook afvragen... is er nou een periode in uw leven... of een moment in uw leven waar u eigenlijk liefst meer over zou willen weten? Dat vind ik mooie vragen. En is er een biografie die heel veel indruk op u heeft gemaakt. Allemaal vragen waarover u kunt bellen met Casaluna uh, 0800-1121. Ik herhaal 0800-1121. Dat is het gratis telefoonnummer van Casaluna. U kunt natuurlijk e-mailen. Kazaluna, apenstaartje, ncrv.nl. En uh, ook nog twitteren. Maar dan ga ik dat Twitter-account van Casaluna van wel even openmaken. Dan moet je natuurlijk wel hashtag Kazaluna doen. Dan kunnen we het volgen. Goed, um, meneer Van Hetzelfde, goeienacht. Goeienacht, ja. Een ja. dierbare herinnering is was het eind van de hoogte, was ik 4,5. Ik herinner ik hier de nacht, toen werden die Duitsers werden afgevoerd. Ja. Ik was in de Kerkstraat en uh, die Duitse soldaat wachtte tegen me. En ik wachtte terug en ik had een hand en ik liep met hem op. Dat was een kilometer. Hm. Ja, maar dat was geen kilometer natuurlijk, nee. Maar je niet meer weet je ja. Maar dat was zo mooi. En, ja. is, uh... en, en wat betekent dat moment dan? Een Duitse soldaat aan het eind van de oorlog die zo'n kind uh, toelacht? Ja, ik zou hem nog wel eens willen zien. Ik zou willen weten hoe het moment hem afgelopen is. Waarom waar bij, bij, bij, Met die Duitsers daar bezig in Hendrikie Daar lagen ze gelegen om het havertje ja. bij de sluis met de dam. En ik heb een authentieke herinnering. Want van die vijf jaar is bijna een mythische ruimte. Ja. Die oorlog. Waarbinnen ja. natuurlijk verhalen van de familie. Maar dit verhaal is van mezelf. Ik heb zelf nog een verhaal van, dat ik twee jaar was, ze heb ik laten controleren. Ja. Dus kan ik alleen maar, maar die komt in een beeld. En wat is dat? voor? Is... Helemaal. En dus wat... in, een, in een verhaal of zwaar, die staat plotseling voor je. Wat is dat voor verhaal? Nou, dat, omdat het xenon, een beetje gênant was. Maar mijn vader, die had, uh, uh, kloven noemden ze dat, als een uh, anus. Dat was in die tijd zo. En ja. die moest uh, een zetpeel hebben, achteraf, hey, ingevuld. Maar ik zie eerst een beeld. Ik ben, uh, ik... ik ik heb een laier het is in de kamer. En mijn uh, vader heeft zijn handen in de knieën. En mijn moeder zit erachter en duidt dan natuurlijk die zetpil in. Maar dat weet ik natuurlijk als kind niet. Nee. Maar ik heb het totale beeld en in één keer was het daar. Okay. En toen uh, vroeg ik aan mijn moeder: joh, uh, dat en dat. Ik wist natuurlijk niks van zetpil, hè? En, maar ik zei: ik zie dat en dat. En toen zei ze: ja, dat is gebeurd gelijk. Alsof ze. ze zei: ja, je? en toen vertelden ze het verhaal. En hij moest toen van de hand naar Dordrecht in het ziekenhuis. En zijn we op, maar is, omdat het zelfs genaamd is, is er natuurlijk nooit over gepraat. Nee. Kappig, en ik hè? was nogal met therapie en alles bezig. Dus op een gegeven moment, ik, ik leg aan bed en in één keer zie ik dat beeldje. Ik denk, wat is dat nou? Ja. Dus ik heb als waar, uh, een beeld, als het is één plotseling. En dat klopt wel een beetje natuurlijk. Want voor je twee jaar ben je natuurlijk uh, nog niet talig, zeg maar. Hè? Ja, precies. Nou ja, dus en mijn... Ze... mijn moeder heeft het uitgerekend. Ze zegt, je moet ongeveer... Uh, uh, twee jaar uh, geweest zijn. Uh, ja. Oude niet. En we hebben nog een foto van de ziekenhuis uit Dordrecht. Maar toch is dat zoiets kostbaar zo, voor, voor jou persoonlijk? Nou, dat is niet zo kostbaar. Dat is ja. eigenlijk meer om te zeggen dat het geheugen kan, uh, niet te parten maar dat mag. Dat, uh, dat, ja. dat, dat heb ik later in mijn leven ook wat tegen. Ik, toen kwam ik uit Duitsland terug in 1962. En toen kwam ik uh, aan de andere kant van de straat bij mijn zus. En uh, ik had in één keer keek ik haar aan. En, ik zag hoe blij ze was en ze zei, ja, ik dam. Ik dam weet ik dan, Kort af, uh, dam zei ik, maar dan dam werd ik genoemd. Ja. En ik zag zoveel blijheid in de Ik denk, hé, ze geeft om. Dat geef ja. heeft natuurlijk wat met je psych te maken. Maar ik ben ja. zo blij. Dat is later in mijn leven. Ik kan er dus stations mee maken. ik zie dat iemand blij is dat hij me ziet. Weet je, zo ja. vier, vijf keer. Ik ben nou 70. Dus dat zal zes keer gebeurd zijn, maar het dus, zo expressief was. Weet je Heel goed. Zo. Meneer van Zelden, dank u wel in ieder geval. En een goede nacht nog. Oké, okay, bedankt. Ja, dag. Dag. Freek, goeienacht. Ja, goeienacht. Hallo. Nou, ik heb, ik heb uh, uh, heel diep in mijn geheugen uh, gegraven. Ja. om uh, uh, uh, te kunnen achterhalen. of er ooit zo'n. Uh, media, uh, uh, uh, bizarre media. Uh, gebeurtenis was. als. Uh, wat er op een van, van Radio 1 vandaag gebeurde. Met uh, de, de tsunami of, of het, ja. de aardbeving in Japan. En het is mij niet gelukt om uh, dat te achterhalen. Wat vond je, je daar zo Gekke, idiote uh, uh, uh, uitzendingen waren in de, in de historie, als vandaag uh, uh, uh, uh, op Radio 1. En het is u gelukt om daar weer records mee te breken. Wat, maar wat, wat vond u daar zo idioot aan, eigenlijk? Nou. Kunt u zelf. De, de, nee, De vraag, nee, nee, ik uh, de vraag stellen, het nu. stellen is een beantwoorden. Nee, de vraag stellen eens hem beantwoorden. Nee. De enige interessante uh, uh, reacties daarop waren van Hans Goedkoop. Van. Uh, uh, andere, uh, hoe heet dat? Anderni de, die, die, uh, van, van, van, andere uh, Tijden. Dat programma van. Uh, uh, andere Tijden. Andere Tijden. En uh, zijn collega, ja, ik ben zijn naam kwijt, maar. Dat waren de enige mensen die het aandurven om daar een frisse reactie op los te laten dat jullie tot, totaal de kluts kwijt waren vandaag. Ja, ik... En dat allemaal van heel, heel kostbaar belastinggeld, ja. om daar uh, allerlei speculatie... Nou, dit was het, het speculatie-medium uh, uh, ten top. Oké. Okay. Dus u was helemaal niet tevreden, maar ik begrijp niet zo goed, waar, wat, wat, het ging over, te veel over speculeren en, niks over, en over niks anders. Dat was het idee. Nee, dat u heel duur belastinggeld aan het verkwisten bent, aan ja. onzin, dat is het idee. Maar ik begrijp niet waarom, waarom u het onzin vindt, want dat, dat legt u niet uit. Wat, wat vindt u er interessant aan, om te lullen, de hele dag te lullen over dingen die er niet bestaan? Oké, okay. het is duidelijk. Ik dank u wel. Goedenavond nog. En dan krijg ik via Twitter, want dat doet inderdaad mee... Dat, uh, een reactie van Niels van Marlen, die het een saaie uitzondering vond. Dodelijk saai zelfs. Want een dag vol keihard wereldnieuws... en dan 45 minuten boekengeneuzel. met alle respect. Dat snap ik niet. Dat is dan weer zijn reactie. Die vond het kennelijk allemaal wel interessant. En weer dit gesprek zojuist niet. Goed, mevrouw Van Rhenen, goedenavond. Ja, Marta zeg hoor. goed. Marta? Ja. Marta. Uh, ik heb een beeld, en dat is van 44. Ja. Uh, wij hadden de 17 september, toen woonde ik in Ede... en toen hadden we de luchtlanding gehad. Tenminste, dat, uh, die landing bij uh, Arnhem. Ja, de slag en, om Arnhem. En een paar dagen later... toen ging ik met uh, uh, een kennisje, gingen wij het uh, bos in... om uh, hout te zoeken voor de kachels. En toen zag ik twee graven. En het frappante daarvan is... die lagen nog geen 50 centimeter van elkaar... Hm. En op de een stond een Engelse helm en op de ander een Duitse helm. <laughs> en toen dacht ik, nou, nu liggen jullie broederlijk naast elkaar, terwijl je eerst elkaar doodgeschoten hebt. Mm. En dat was op de Ginkelse hei. Het is eigenlijk wel een heel, ja, een manier, een heel mooi beeld nu. niet zoveel Ja, op de nu inderdaad. wel, ja. maar ik vergeet dat beeld neffer nooit. Nee. Ik ben nu 83, maar het is een beeld wat altijd bij me blijft. Oh. Wat bijzonder. En um, bent u daar nog wel eens naar teruggegaan terug om daar naar te kijken? Nou, ik ben vaak nog in Ede uh, geweest... omdat mijn uh, nichtje woont nog in het huis... wat mijn grootouders in 27 hebben laten bouwen. Hmm. En ik, heb dat, ik was toen bij mijn grootouders in huis. En uh, daardoor ging ik eigenlijk de boer op... en ging ik ook uh, hout halen voor de kachel voor hmm. mijn oude, grootouders. Nou, en dan zie je zoiets... En dat is dan zo aangrijpend eigenlijk. Hm. Ik was toen, pak weg, 16 jaar. Ja. En dat wat het, wat het vatte een beetje samen um, ja, de absurditeit van, het, van de oorlog. Ja, de, ja het, het absurde ervan. Dat ze zo nog geen 50 meter van elkaar... Nog geen 50 meter. Ja. He, twee graven en, en dan twee kruisen erboven met de helm. Ja. Hm. Ligt het, liggen ze er nog? Ik, nee, ze zijn toen later opgegraven. En uh, die Engelsman die is naar uh, ja, ergens daar bij Margraten terechtgekomen. Nou ja. En die andere. De, de oorlogskerkhof, ja. Ja, het Duitsland weet ik niet. Ja. Want ik ben later vaak terug geweest. En dan ging ik altijd de hei op met de, met de herder. En vooral in de tijd dat, ze, dat de schapen. Die lammetjes hadden. Ja. Want um, is dat dan ook, want 16 jaar, dan, dan heb je vrij veel herinneringen aan de oorlogstijd, heel denk ik. Veel, heel veel. Ja. ja, ik was 16 toen ik mijn moeder verloor. Ja. En vandaar dat ik bij mijn grootouders in huis kwam. Ja, ja. En ook nog een vliegtuig neerzien schieten. Dat je dan, en dan zie je die parachutist eruit springen en daar wordt dan op geschoten. Maar die hebben ze niet kunnen raken. Ja. Nee, wat dat gaat, heb ik wel, uh, hoe heet dat, die dingen. Maar zo is die meneer hiervoor. Ja. Wat, wat een vreselijke meneer. <lacht> ik bedoel, het is toch iets verschrikkelijks wat daar gebeurt ja. in Japan. Ja, dat lijkt mij ook, ja. En toevallig heb ik een kennisje, die de ouders wonen in Sendai. Ja. En daar heb ik vanavond naar gebeld. En toen zegt ze, ik heb de hele dag nog niks gehoord. En nu werd ik om kwart over twaalf te net gebeld. Dat ze hadden nu contact gehad met de ouders en de broers. Oké. Okay. Maar die wonen eigenlijk een beetje hoger in Sendai. Die wonen in in de bergen. En, en heeft u zelf het nieuws dan vandaag de hele dag gevolgd op ja, radio en tv? Ja, ik zal u zeggen, ik, de, vrijdag is mijn boodschappendag. Ja. En het was zo stil. En toen stond er een mevrouw achter mij. Toen zegt ze, wat is het, idioot, stil? Ik zei, ja, maar dat komt door die uh, aardbeving. Toen zegt ze, ach, aardbeving, waar heb u het over? Ze zegt, ik kom van mijn werk, ik weet van niks. Ik zeg, nou, dat en dat is er gebeurd. Oh, ze zei: dan ga ik gauw naar huis, ga ik kijken. Hm, ja. En nou, vanavond zag ik een beeld. Ik had het vandaag nog niet zo echt gezien van die hond die voor zijn leven redt, hm. rent en dan toch nog wel gepakt wordt. Dat is ook weer zo'n beeld wat je dan eigenlijk aangrijpt. Ja. Het zijn van die, uh, die uh, beelden die onmiddellijk in het geheugen worden opgeslagen. Ja. Of zijn er dan ook momenten of periodes in uw leven... of gebeurtenissen waarvan je zegt... daar zou ik eigenlijk juist wel weer meer over willen weten. Dat is nou juist iets wat zo weggezakt is... uit mijn herinnering en mijn geheugen van wat zonde eigenlijk. Is dat, heeft u dat ook? Nou, ik, ja, ik moet zeggen, ik heb een heel sterk geheugen. Ja, ja ik weet nog heel veel. <laughs> Ook dat ik bijvoorbeeld, uh, dat wij die zondagochtend, uh, dat was op 17 september. Ik was op vrijdag, uh, hoe heet dat, 15 september, was ik uh, niet lekker. Want ik zou uh, oorspronkelijk naar Den Haag gaan, naar mijn vader. Want die was 14 september jarig geweest. En toen had ik gezegd, nou papa, dan kom ik uh, met de trein. En toen was ik op vrijdag niet lekker. Dus toen heeft mijn oom een telegram gestuurd dat ik niet kwam. En toen zaterdags is die spoorlijn al uh, gebombardeerd. Toen ging die, die trein ging niet meer. En zondags, toen zaten wij in de kerk en toen speelde het orgel niet. En toen zei die dominee, uh, dan is er in Arnhem, is er uh, storing. Maar toen waren ze al aan het bombarderen daar. En dan zie je s'avonds die hele reutemeteut van mensen. Die zie je van de, uh, dat noemden ze dan, die, die waren dan... Via de oude Rijksweg, dat is dan de van ja ik weet niet hoe dat plaatsje heette. Hmm. Maar dat was de oude Rijksweg naar Arnhem toe. Okay. En daar kwamen al die mensen vandaan. En de, toen was het twee dagen later dat ik die twee uh, graven zag. Het zijn herinneringen, uh, Marga, dankjewel. En uh, ik wens je nog een hele goede nacht. Ja, en ik u een goede voortzetting. <laughs> Heel goed, wij doen ons best. Ja hoor, Dankjewel. dank u wel. Dag. Dag meneer. Goed, wij praten over ja, herinneringen. Maar dat is de, de brandstof van het schrijven van biografieën. Volgende week is het uh, de Boekenweek. Dan gaat het tien dagen lang over uh, geschreven portretten. Curriculum vitae. Geschreven portretten van schrijvers dan ook vooral. En wat is de waarde van die biografie tegenover het literaire oeuvre. Nou ja. Zijn er biografieën die echt heel veel indruk op u hebben gemaakt? Um, en waarom dan precies? En heeft u daar nog herinneringen aan? Bel ons dan even met 0800 1121. En omdat dat niet gaat zonder mooie herinneringen... is dat ook wel een onderwerp waarover u mag bellen. Persoonlijke herinneringen, mooie, dierbare herinneringen. Of uh, uh, gaten in het geheugen, want die zijn er natuurlijk ook. 0800 1121. 2, 3, 4,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 Black Horse in the Cherry Tree door Katie Tunstall. Um, luistert naar Casaluna van de NCFW op Radio 1. Um, en in deze late nachtuitzending gaat het even niet... inderdaad over de aardbeving en de tsunami in Japan. Um, maar over hele andere dingen. Over boeken bijvoorbeeld, wat boekenvermogen in de maatschappij... wat herinneringen doen. Um, Eline... Kleinbrink uh, twittert dat haar eerste herinneringen... op een regenachtige dag teruggaan naar de zandbak van de kleuterschool. Want toen zat er een kikker in. Kijk, dat kun je ook uh, heel goed onthouden. Herinneringen, mooie dierbare herinneringen. Klein, groot, of misschien wel daar waar ze ontbreken... en waar ze juist zo fijn zouden zijn. 0800 1121, daar vraag ik u om. Maar ook om mooie biografieën. Pieter, goedenacht. Goedenacht. Hallo. Hi. Ben je onderweg? Ja, er, uh, ja, ik ben onderweg. Want de, de, de vol, er kwam even iets tussendoor, maar vertel eens, waar, waar gaat het jou om? Nou, ik, heb, ik, ik zat te luisteren naar jullie programma en ja. uh, ik heb zelf ooit een uh, biografie gelezen van de vrouw van Antoine de saint exupéry Hij heeft destijds de, okay. de Petit de geschreven. Ja. Uh, en uh, ik, uh, ik vond dat. Ja, die, die, die, die, ik, ik moest aan denken toen je het had over biografie. Ja. Antoine de Saint-Exupéry is een schrijver die is omgekomen als vliegenier hè, en is nooit teruggevonden. Ja, ze hebben zijn, zijn, volgens mij een jaar of vijf, zes, misschien wel tien jaar geleden hebben ze zijn, zijn wrak gevonden. Hij zelf is niet... Nee. En uh, wat vond je zo mooi aan die uh, biografie? O, geschreven dus door zijn vrouw? Zat het zo? Volgens, ja? mij, volgens mij waren het memoires die zij had uh, ja. gekregen. En die hebben haar kinderen dan weer gevonden. En die hebben daar dan weer een biografie van gemaakt. Kijk. En, maar het mooie en... ervan was dat, dat die, dat die, uh, dat die uh, schrijver van het geboek Le Prince, dat, dat, uh, dat die gast was helemaal gestoord. Is dat zo, ja? Ja, dat verwacht je niet. Als je dat, uh, als je dat uh, boek leest, zo'n liefelijk boek. En zij is ook, zij is ook memoires van Roos, zij is ook de roos op de planeet waarop Le Petit Prince uh, leeft. Hmm. Ja, ja dat, be dat begrijp ik, want dan ontdek je natuurlijk wel allerlei dingen, relaties tussen het leven en het werk. Waarom was uh, uh, de Saint-Exupéry zo gek? Nou, als ik, me, als ik me goed herinner, heeft hij haar een keer meegenomen in een vliegtuig en uh, heeft hij uh, ergens hoog in de lucht de neus naar beneden gericht en, uh, en gezegd tegen haar van zeg dat je van me houdt of ik stuur hem niet meer omhoog. <laughs> ja. Oh, ja. ja, dat vind ik wel behoorlijk gek, ja. ja. Ja, ik weet niet dat de bevestiging is die we wil hebben over <laughs> Ja, en, en zij schreef vervolgens de memoires waar, waar dat in voorkwam. Ja, ja precies, ja. ja, ja. ja. Hey, hou jij van het lezen van uh, biografieën? Ja, ik, ik kan het nog niet. Ik weet, ik weet wel dat, dat, deze, dat deze biografie... Ik weet nog waar, waar het was. Ik zat in de trein. En toen las ik deze biografie en toen zat ik in de trein gewoon echt met tranen in mijn ogen. Ja. Op bladzijde 14, dat is het enige wat ik nog weet. <laughs> Dus als je het boek hebt, dan uh, da ja. daar is het te vinden. Daar oh, gebeurt het. Oké. Okay. Um, ik, uh, ik dank je. Graag gedaan. En, en ik wens je een goede nacht nog. Dank je wel, jij ook. Hè? Dag. Kijk, Dag. dat denk ik ook vaak, dat ik iets weet te vinden in een boek. En dan staat het op pagina 14. Maar dan staat het helemaal niet op pagina 14, want dan is het uiteindelijk 213. En dan niet links, of, maar dan uiteindelijk rechts. René, nacht. Hallo, met René Geassende-Devita. hè. Hallo. Uh, nou ja, ik heb één uh, bijzondere herinnering. Toen ja. was ik 16 en toen nee. hadden we een, uh, met vier uh, jongens wandervakantie in Schotland. Ja. Hoe oud waren jullie, René? Een jaar of 16. Ja. Zo. Uh, uh, Vroeger pad al. Ja, het was helemaal voorbereid. En dan gingen we al maanden van tevoren oefenen met uh, rugzak op, met bepakking. En dan 20 uh, kilometer lopen en dan uh, nee, goed getraind. Hmm. Maar er was dus iets heel bijzonders. We stapten die trein uit in Schotland ergens, daar een vrij verlaten oord. En een van de vier die ging gigantisch door zijn voet heen, ja. door die enkel heen. Ja. En dat gebeurde in de eerste twee kilometer. Ach, dus... dus de hele vakantie, uh, dan moesten gewoon uh, per dag de afstand wat aangepast worden. Ja. En, uh, maar het was werkelijk een fantastische vakantie, dus hier kwamen uh, twee dagen soms helemaal niemand tegen, in, uh, langs beekjes, kamperen. Ja. En het bleek dus ook nog een, uh, een uh, oefengebied te zijn voor straaljagers, dus soms kwam er wel eens een uur of een half uur, knallen er uh, straaljagers doorheen, door de natuur. En het was uh, ja, een onvergetelijke vakantie. Waarom was het onvergetelijk? Uh, ja, omdat je dan, uh, als je 16 bent, ga je de wereld ontdekken. En dan, uh, ja, uh, dat is ter, daar zo verlaten. Hele mooie natuur, onbedorven. Ja. Ja, je ging gewoon uh, je, je afval begraven of zo. Ja. En ja, ter, terwijl je eigenlijk helemaal niemand tegenkwam of zo begrijp je. Maar toch uh, uit een soort netheid graaf je een kuil en dan gaat, daar gaat dan je, je afval in. Maar ik zou kunnen denken dat hè, jongens van uh, 16 die voor het eerst, uh, nou, misschien wel voor het eerst zelf op vakantie mogen. Dat neem ik even aan. Zou dat kunnen? Uh, zelf? Nou, nou, zo, nou, zo extreem was het niet oh. hoor. Nou maar ja, maar goed, dat je, dan, dat je dan iets anders gaat opzoeken dan de ongerepte verlatenheid van Schotland? Ja, je goede... wat, wat, nee, wat had je daar dan te zoeken, zou je, zou je afvragen? Vraag ik me dan nu af. Ja, een, een, een, een, een, in die tijd een onbekend land, uh, natuur en dan uh, ook een beetje geschiedenis. Ja. Hmm. Eenzaamheid. Oh. Ja, uh, ook wel. Of uh, stilte en ja, ja. dat, uh, dat soort dingen. En ook een soort spanning natuurlijk, want je weet nooit, uh, als je zeg maar heel uh, uitgestrekt. Uh, Eenzame natuur uh, intrekken. Ja, je, je weet eigenlijk nooit wat je tegenkomt. Nee, precies. Ja. Hey, en die, die, die ene uh, broeder die zijn, uh, zijn enkel, wat was het, zijn enkel, zijn voet verstuikte? Ja, in de, in de eerste twee kilometer. Dus we zouden een vakantie hebben van, nou, per dag twintig kilometer. En dat uh, tien, keer tien keer twintig, nou ja, zeg maar, uh, tussen de 150 en de 200 kilometer zouden we lopen. Die verstuikte zijn voet de eerste ja. twee kilometer. Waar ja. gebeurde dat dan? Weet je dat ook nog? Zie je dat nog voor je? Uh, ja, dan inderdaad zie ik dat beeld van dat landschap nog wel. Dus het was, het was werkelijk op een steenwarp afstand van het station waar we uitgestapt waren. <laughs> daar was nog een asfaltweg, la, ja, lage bomen, schitterend groen en, ja, en uh, het, het uh, ongeluk geschiedde. Ja. En dachten dacht jullie op dat moment niet van nou, daar gaat onze vakantie, we moeten terug? Hebben jullie dat overwogen? Nee, uh, terug gaan nooit dat, uh, dat Noord. Het ja, was gewoon maanden, je begon drie, vier maanden van tevoren met, uh, voor, voor je conditie begon je te oefenen. Dus dat was er gewoon, uh, ja, het was gewoon voor hem was het gewoon uh, elke dag twee tandjes, twee tandjes erbij hè, ja. ja, qua pijn en uh, ja. Ja, afzien en zo. En, dan, uh, en voor ons was het gewoon ja, aanzienlijk minder kilometers ja. maken. En, en je moet er gewoon met z'n vier het beste van maken. Ja, dat hebben jullie wel gedaan, lijkt me. Ja hoor. Dat, uh, zijn jullie vrienden gebleven na, daarna? Uh, ja, met to, toevallig dan met, met die, uh, die ene man die de, de, door zijn voet verzwikt is. En daar heb ik nog wel uh, regelmatig contact mee. Die is een soort. Uh, hij uh, is een zanger en die treedt wel eens in theater op. En ja, nou ja, die heeft af en toe voorstellingen dan. En daar praat je dan over. Of je gaat naar zo'n voorstelling toe. Ja, leuk. Dus dat is, een, uh, dat, dat is gebleven in ieder geval. Hé, hey, dat is mooi. Dat is een heel mooie herinnering. Ik dank je wel, René. Ja, hi. En, en ik wens je nog een goede nacht. Ja, hi. Hey, uh, Jos? Ja, dat ben ik. Hallo. Hallo, ik, uh, ik kan me nog herinneren, het is heel lang geleden, hadden we nog zwart-wit tv, en ik weet niet of jij je nog kunt herinneren, dat toen de Japanners een of andere ambassade hebben bezet in Den Haag. Oeh, dat is heel vaag. Maar daar kan ik me inderdaad nog wel heel vaag wat beelden ja, van herinneren. He? En er, was, uh, er werd toen gevraagd, de Japanners die wilden wel een vliegtuig en een piloot. Ja. En nu kan ik me herinneren dat de camera stond vanuit een huis gericht op een hele lege straat. Ja. En door die straat liep ineens een piloot met zo'n pilotenpet op. En dat beeld wil niet uit mijn gedachten weg. Oh, nee? Ik weet de naam zelfs nog van de piloot. Dat was Pim Sierix. <lacht> En waarom heeft dat dan zo'n indruk op je gemaakt? Ja, ik heb nooit meer die Sonny Pim Sirix gehoord. Ja. En hoe dat afgelopen is met die Japanners, dat weet ik niet meer. Ja. En, en, of, en wie de Japanners nou aan het gijzelen waren in die ambassade... weet ik ook niet meer. Nee. Gek is dat, hè? Ja. Maar ja. dat beeld van die, van die stille straat, grijze huizen... en je hoorde ze voetstappen niet... maar je zag hem alleen maar lopen met die pilootpet op. ja. ja. Het, het ging om de Franse ambassadeur, een team van zijn medewerkers. En die moet heeft je dat net uh... op op Google? Ja. Oh. Ja, is, uh, dat is een kleine moeite tenslotte. Ja. De, kijk, ik ga namelijk niet doen alsof ik het allemaal weet. Kijk, dat, dat, nee, nee, dat maar de ik mijn, weet... mijn regisseur Nathan Plas. Die zegt, ja, dat, dan moet je toch doen alsof je dat zelf weet. Maar dat is gewoon niet zo. Ja. Het <lacht> het dat. Leuk, dat <lacht> maar maar uh... En hoe zou het met die Pim Sirix zijn? Kun je ja. dat ook vinden? <laughs> Nathan, zoek eens even op wat er met Pim Sirix is gebeurd. Ik begreep dat hij door alle ellende en de publiciteit dat die naar Ierland nou, eigenlijk gevlucht is tussen ja. haak aanhalingstekens. Okay. Nou, kijk of we dat nog zover kunnen vinden. Maar uh, ik vind het zo geestig dat je dan zo'n beeld... van alles wat ja. je gezien hebt in je leven, dat je dat dan onthoudt. Ja, dat is wel ja. heel fascinerend. Het was nog zwart-wit tv ja. ook. Ja, dat maakt natuurlijk wel veel meer indruk natuurlijk. Ja, maar je zag geen boom. Je, zag, je ja. zag wel boom maar die waren niet groen. Ja. En, die, en, en dan... dan maar zo'n gijzeling was waren... natuurlijk wel... Het was september 1974, zo'n gijzeling was natuurlijk wel iets heel bijzonders. Dat ja, was... dat was zeker bijzonder. Nou, we hadden die... Oh, in heel Nederland, de, de regering was dag en nacht bijeen en het was iets verschrikkelijks toen. Ja. Dat weet ik nog wel. De kranten nou ja, die er dan uitkwamen, die stonden er vol van. Ja, mooi. Ik, dat beeld, ik heb het nog zelf op willen zoeken, nou, een keer op Google, maar ja, dan vergeet je het. Hè? Ja, dan nou, doen wij het voor je. Wel nou, fijn. Hé, <laughs> <laughs> nou, hey, ik dank je wel en ik wens je ja. nog een hele goede nacht. Ja, graag gedaan. Dag. dag. Land voorbij, het vliegtuig werkt zich een hoor. De wolken door, nog twijfel ervoor, en het zonlicht gaat brand in mijn oor. O, oh, ik hoop dat ik sloop, misschien wel het mij. Als ik droom van een boom in een oud auto. De vaart en op de kaart, nog steeds geen haven in zicht. Markzucht en Markvrucht, hoe laat gewoon de kroegen hier dicht. Want ik wierd, hoe dat gier, straks is er nergens wat oor. En zeezoor later uugde het water, was te je in schoon. Auto! Auto, vliegtuig, wat is de wereld te groot, Zinkte uh, Rowan Heze. En wat komt alles dan toch dichtbij? Ik krijg een e-mail binnen van Caroline. En nu wordt hij net weggehaald. Mag ik die nog even terugzien? Dat kan ik even... Precies, een reactie op een uh, eerdere boze beller... over wat er vandaag allemaal op... Uh, op de radio- en televisiezenders te horen en te zien is geweest. Persoonlijk stond ik vandaag juist versteld... van de enorme flexibiliteit van jullie zenders... schrijft Caroline van Wering in Amsterdam. Zo alles kunnen omgooien, alles opzij kunnen schuiven. Omdat er een heleboel mensen aan de andere kant van de wereld... in de ellende zitten en zoveel verschillende betrokkenen... en deskundigen te spreken te krijgen. Het voelde als betrokkenheid en dus zeer welbesteed belastinggeld. Bedankt. Goddank zijn we groter... dan alleen maar het gedoe in ons eigen kleine landje. En dat is weer een... Uh... Mooie reactie op wat we eerder te horen kregen. Um, beste Kazeloenen, wat een vreemde man was dat. Schrijft Ger. Uh, dat gaat er ook over volgens mij. Mijn oudste herinnering is van 1956. Mijn moeder was bevallen van een dochter. Onvoldragen zwangerschap. Mijn zusje na vier uur overleden. Na verloop van tijd kwam mijn moeder uit het ziekenhuis... en had een blikje mandarijnen bij zich. Geisha. Ik zie nog dat zwarte etiket met de Geisha-afbeelding voor mij. Ik was toen vijf jaar jong. Ik denk nog vaak aan mijn zusje Anneke... Ook al heb ik haar nooit gezien. Dat vind ik eigenlijk wel een hele ontroerende uh, herinnering. Goed. Uh, nog steeds blijft de vraag. Misschien, ja, mag ik het ook zo formuleren. Wat zult u zich van vandaag herinneren? Weet u, ja, of je daar enige zeggenschap over hebt, dat weet ik natuurlijk niet. Over je eigen geheugen, want dat bepaalt het geheugen geloof ik wel min of meer zelf. Maar daar mag u natuurlijk ook over bellen. 0800 112. Mevrouw Rijmes, goeienacht. Goedenavond. Hallo. Goedenacht hè? Ja. He heeft u mooie uh, herinneringen? Ik heb een herinnering, en dat is nog van ver voor de, uh, voor, uh, voor de oorlog, in oh, ieder ja. geval. Oh ja. En uh, dat was een optreden van Piet en Charlotte Keuler. Ja. En dat was in het oude rembrandt Theater, wat toen nog op de Steenstraat zat. Oké, okay, dat wist ik niet. De Steenstraat, bekend van, uh, van, de, van het Monopoly, hè? Ja. En uh, daar werd een liedje in gezongen. Dus Ik zie ze nog zo op het podium staan, op het toneel, met een pop. En kleine meisjes moeten slapen gaan als de sterren aan de hemel staan. En daar ben ik nooit kwijtgeraakt. Daar heb ik altijd aan gedacht. Was, was u toen zo'n klein was, meisje? Ik was van 31, ik denk toch ik een jaar of 9 was of zo. acht ja, of 9. Dat is 1940 geweest. Ja, zoiets. Ja. Ja. Net voor de oorlog, want ik denk dat het niet in de oorlog zou zijn geweest. Nee. Want dan had je die cultuurkamer dus dan uh, ja. Toen traden ze dus helemaal niet op. Maar dat denk ik nog zo vaak aan. Dan en... denk ik van goh, want dat bestaat namelijk niet meer op die plek, want het is weggebombardeerd allemaal. Ja. En wat betekent en... dat liedje dan nu nog in, in jouw herinnering? Ja, ik weet het niet. Dat, ik, ik weet niet, dat zal later ook nog wel eens een keertje gezongen zijn. Ja. Maar ik weet de tekst verder niet meer. Alleen dat, dat die eerste twee regels, kleine mensen. Ik zie ze nog samen op het podium staan, dat het neel staan... met zo'n grote pop in die armen. Ja. En als klein kind ja, was, vond ik dat zo imponerend blijkbaar... dat ik ben het eigenlijk nooit kwijtgeraakt. Ja. En, en ging je dan vaak naar dat soort uh, nou, voorstellingen? Ik, ik, wat ik me herinner was... Ik, ik, ik denk dat mijn vader en moeder, die hadden zo'n kaartclubje... En als er dan geld genoeg bij elkaar was, dan werden de kaarten gekocht. En dan gingen wij naar zo'n zo revue. Ja. S'avonds ook mee. Mocht je dan mocht mee? Ik mee. Ja. En mijn broer mocht ook mee. Ja. Want de kinderen liet je vroeger niet thuis. En weet je dan <laughs> nog, of, of je dat, dit is dan één beeld, maar weet je nog hoe je dat ervaren hebt? Die, uh, Heel geweldig, is een, een, een enorme indruk natuurlijk. Ah. Anders was dat nooit blijven hangen. Nee, precies. Ja. En wat is er, weet je wat er met zijn, hen is gebeurd, met die twee ja, artiesten? Dat, met dat weet ik wat met hun niet. Ik ja. denk, nou ja, die, die konden dus niet meer optreden natuurlijk. Ja. Maar uh, wat er verder met hun gebeurd is... Die, die, die waren toen al niet zo jong meer. Nee. Dat, waren, dat, dat was... Ik, ik heb geen idee meer precies hoor. Maar zo jong waren ze dus toen nee. niet meer. Dus die zullen dus de, de oorlog nog wel meegemaakt hebben. Maar na de oorlog, eigenlijk, kan ik me niet meer voorstellen nee. of er nog iets, uh, iets, iets van optredens van hun is geweest. Uh, dat weet ik eigenlijk nee, niet. Nee, maakt het niet uit hoor. Het gaat om deze herinneringen. Die, maar het deze grappige is dat het zo'n. Zo meisje. Ja. ja. En ik, en ik nog, want ik vraag me dan nog steeds af wat het dan, wat het dan eigenlijk voor je betekent. Die, ja. Die, dat specifieke niet, beeld. En in, in die tijd was het natuurlijk toch niet zo gewoon dat je naar een revue nee. ging, tenminste. Het is dus misschien dat het, ja. dat, dat het, het gevoel van, van iets, iets, iets bijzonders, iets, ja. iets, iets luxe. Ja, en dat was het natuurlijk. Want verder, ja, want verder hadden wij dus, uh, ja. we waren een heel gewoon gezin. Maar doordat ze dus zo'n kaartclub hadden, kon we kaartjes kopen... Ja. en dan gingen wij dus naar zoiets speciaals. Kan je het nog zingen, dat liedje? nee. Ik weet, kleine meisjes moeten slapen gaan. Als de sterren aan de hemel staan. Maar verder weet ik het niet meer. <laughs> nee, want... <laughs> en iets van nacht, wel rustig, goed nacht Komt er dan nog een keertje in voor. Dat vind ik wel mooi genoeg hoor. Ik vond het heel apart <laughs> altijd. Ja, ja, Dank je wel. Dat dat dus blijven hangen. Voor de rest heb ik natuurlijk ook de oorlog meegemaakt. Ja. Maar daar kunnen we, kunnen we over vertellen als uh, Arnhems meisje. Dus uh, ja, dat, dat zullen we me niet aan beginnen. Dat is een te lang verhaal dan hè? Dat wordt een hele, ja, dat wordt een hele geschiedenis. Maar ik heb wel met die luchtlanding, en dat is dan misschien kort daarna geweest, in 1944, uh, uh, heb ik bovenop dak gezeten. En ik heb de, dat ook allemaal gezien, wat die mevrouw uit Ede vertelde, dat, je dus, uh, dat, dat er de lucht zwart van, van de parachutisten was. Mm. En dat was zo'n bijzonder gezicht natuurlijk. Dat, moet ook, dat heeft, als je het zo zegt, dan is het ook bijna een soort sprookje. Iets heeft die eh, sprookjesachtig. Voor ons was het toen een sprookje, want daar kwam de bevrijding, dacht je, ja. achteraan. Ja. Maar wij kregen eerst de evacuatie natuurlijk nog. Ja, precies. Ja, dus... Eh, dus, maar... Eh, oh, waar, nou, ben je, waar ben je naartoe geëvacueerd? Wij hebben dus in Wenem, achter Apeldoorn gezeten... Oh. En dat was geweldig, dat was op een boerderij. En uh, we hebben daar een geweldige tijd gehad en dit is ook altijd een vriendschap gebleven. Ja, ja. ja dus, en, uh, want ja. toen was je dus ook nog niet zoveel ouder, was je een jaar of dertien, veertien? Ja, ja, 13. 13, 14. Ik, ik was veertien toen de oorlog afgelopen. Ja. was. En, en dat, dan is het dus ook een reis geweest, een evacuatie. Lopend, helemaal. En toen ging je dus eerst van Arnhem naar Schaarsbergen. En daar overnachten wij en toen kregen we daar nog een bommende mens. En toen moesten we de volgende dag weer doortrekken. ging we gingen naar Hoenderloo en hebben we in een kippenhok geslapen. Ja. En toen kwamen we in Apeldoorn. En eh, nou ja, goed, toen werden we dus naar zo'n kerk gebracht. En van daaruit werden we dus, dus ondergebracht bij mensen. Ja. En dat was net buiten Apeldoorn. En ik heb daar een heerlijke tijd gehad. Goed van eten en drinken en in hele lievevolle uh, ja. dingen. Ja, Fantastisch dat was, is dat. Ja. Wel een geluk bij een ongeluk natuurlijk, wel een hele hoop mensen die zijn dus niet goed terechtgekomen. Van die groep die geëvacueerd moest worden uit... Wij uh, gingen met een hele groep, want ja. wij, wij, wij woonden vlak onder de rook van de Klarenlandse molen. En er zat, was een boerderij en wij gingen dus met een heel stel buren, maar er gingen ook koeien mee. En dus we liepen <laughs> liep dus met die koeien ook te sjouwen... Vandaar dat we dus dan niet zo ver iedere keer konden trekken. Dus eh, we moesten overblijven in, in, in, in hmm. doen en doenen en oh, daar, overal. En uh, uiteindelijk kwamen, toen is die boer met, die, met dat vee achtergebleven. En wij trokken weer verder, hmm. dus uh, naar Apeldoorn. Heb, heb je het gevoel dat, dat die periode van de oorlog jouw leven ingrijpend heeft veranderd? Heb je daar zeg maar, de rest van je leven voor nodig om dat ook weer te verwerken en achter je te nee, laten? Of is dat nee, niet zo? Nee, nee de, oorlog, de oorlog was voor mij... Wij zaten dus goed en, en, en we hebben dus weinig in de oorlog dus van, ja. van, van nare dingen meegemaakt. Het was voor één echt totaal anders, hè, die ervaring van die tijd maar, dan voor de andere. Een hele andere ervaring hebben wij van de heb ik van de oorlog gehad. Ja. Mijn broer, misschien, die was vijf jaar oud, die zou misschien een hele andere ja. herinnering aan de oorlog hebben. Maar nee, ik heb dus niet. mensen, die hoorde je wel, maar het was op afstand. Ja. En uh, ja, ik moet zeggen, de. Nee, nee, dat is duidelijk. Echte, na, nee, echt nare dingen niet hebben, hebben wij. En ja, ik heb ook eigenlijk geen honger gekend. En dan denk ik van, dit is toch wel heel iets bijzonders. Ja. Want een hele hoop mensen hebben wel honger ja. gehad. Hè. Ja, en heel erg zelfs. Ja, ja. ja dus... Nou, dat is um, ook weer mooi om te horen. Um, ja. Dank u wel in ieder geval. Ja, goed zo. Voor het ophalen okay, van die herinnering. Goeie, en, ja. goede uitzending. En voor hè? het dag. zingen. Ja, dag. Diddy. Ja, ik ben er nog. Hallo. Ja, Hallo, even goedendag. moeten wachten. We hebben vragen van onze luisteraars die bellen altijd even geduld. Ja, dat weet ik. Dat heb je opgebracht, ja. Ik heb wel eens vaker gebeld. Aha. Nou, dan weet je hoe het werkt. Maar ik had over die uh, Pinsirx en die ja. uh, vlucht, hoe dat af is gelopen... Ja. Uh, ...die... Kapers die kapers uh, en het vliegtuig die gingen richting Midden-Oosten, als ik het goed heb. Ja. Maar die kregen nergens toestemming om te landen. Oh, dat was en net, toen ja. hebben de kapers zich overgegeven aan hem. Ze hebben hun pistolen aan hem overhandigd. Ja, dat was en toen het. mocht hij ergens landen en ja. toen zijn ze gearresteerd. Ik ja. weet niet meer in welk land het was. Nee, er komt nu ook weer inderdaad weer meer van dat verhaal en die geschiedenis. Kijk, dat vergeet je ook allemaal weer. Want dat, dat hebben we dan met z'n allen gezien. We hebben met onze neus bovenop gezeten. En vervolgens is dat heel erg hot nieuws geweest. En dat vergeet je dan ook allemaal weer. Ja, Toch? nou, ik was op de dag van de gijzeling op weg naar de Franse ambassade. Oh? Maar ik had telefoon gehad of ik uh, de man van mijn vriendin uit kantoor wilde halen. Anders had ik ook in die ambassade gezeten. Dat was de Franse ambassade. Ja, klopt, ja. En, en uh, die uh, gegijzelden die klaagden later dat ze dus de kermis gewoon konden horen, want die ging dus door. De kermis. Op het voorhout of zo. Ja, ja daar staat Die een, is niet gestopt toen. En de koningin is in die tijd ook met een zwarte auto, uh, niet met de gouden koets, maar met een zwarte auto naar de ridderzaal ja, gegaan. Als, als, ja, maar toen heb ik dat allemaal precies gevolgd. Ja, ik had er dus eigenlijk middenin kunnen zitten. Heb je wel eens contact dus gehad? Een gehad... Ieder, ieder detail nog daarvan. Heb je wel eens contact gehad met mensen die wel in die Franse ambassade hebben gezeten toen? Uh, ik heb dus. Uh, nou, ik, ha, ik, ha, ik, ik was daarnaartoe onderweg. Ja. Dus als ik niet iets anders uh, had maar... moeten doen op dat moment, dan had ik er dus bij gezeten. Maar waarom was je daarna op weg? Wat ging je doen? Ik wilde informatie halen over Franse lessen. Dan moest ik daarvoor naar de nieuwe okay. uitleg. Dat wist ik niet. Maar ik denk, ik ga het daar vragen. Toen ja. kreeg ik dus telefoon of ik de man van een vriendin... uit kantoor wilde halen. Ja. Dus dat ging niet door. Ja. Ja. Dus daarom heb ik dat in de kranten helemaal gevolgd. Want ik voelde me natuurlijk toch een beetje betrokken erbij. Wat een uh, bizar toeval, hè? Ja. ja, dat was een gelukkig toeval dat ja. ik er niet bij zat. Nu die naam van Pim Sirks de gezagvoerder... Die heb je ja, altijd onthouden. Ja, dat weet ik dus ook, die naam. En dat hij dus daar uh, naar die ambassade toe kwam lopen, dat weet ik ook. En wat waren, ja. dat waren de eisen eigenlijk van de gijzel ge Het waren politiek. Het politiek. zal ermee mee te maken hebben gehad dat Frankrijk uh, Japanse gevangenen had of zoiets. Ja. Heel precies weet ik het niet meer. Maar het ging om vrijlating van gevangenen in ja. Frankrijk. En het had eigenlijk helemaal niks met Nederland te maken? Nee. Ik dacht het niet. Nee, het had niet met Nederland te maken. Kijk, zo zijn we alweer bezig een stukje van de geschiedenis te reconstrueren... op basis van het haperende geheugen. <laughs> maar volgens ja, mij weet nou je het... Ja, dan? en dan, uh, toen hebben ze die ambassade dus overvallen. En ja. Uh, nou ja, Frankrijk gaf, dacht ik, niet toe. Dus na verloop van tijd dachten ze, ja, wat moeten we nou? En toen ja. hebben ze dus dat vliegtuig geëist. Ja, precies. En, dat is, en daar is Pim Sierks voor uh, Ja. Uh, nou, nou, nou, nou, ja, hij had zich vrijwillig aangeboden. Ja. Diddy, mooie herinnering um, en een goed verhaal. Okay. Ik dank je wel in ieder geval. En een goede nacht nog. Dank je wel. Dank je wel.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 doe, do, do, do, okay, yeah. um, Nou, dan zijn we met de laatste ronde bezig. Die wordt geopend door Gerard. Dag Gerard. Hey, hey. Goedenavond. Ik wil uite... graag iets toevoegen. Uit eigen ervaring. Dat is. Ik denk dat met geheugen net zo is als met geweten. Uh, geheugen. Mijn ervaring is door mijn manier van leven. Ja. Hoe langzamer dat je leeft en beweegt hoe meer dat je je kunt herinneren. Is dat zo? Ja. Denk maar aan een olifant. Ja, <laughs> ja nou, in één keer komt dat, dat beeld van die olifant naar voren. Die hebt een enorm geheugen hebben. Hè? Ja. Maar bij mij is dat ook zo. Ik, eh, ik heb gemerkt dat je dus... Uh, hoe rustiger je leeft... Wij slaan alles op, hè. We leven, heel veel mensen leven heel haast. En hoe haaster dat we leven, hoe minder... Ja. Het is een soort computertje, laat ik het zo zeggen. En, en, en, en hoe vol dat gestopt wordt, hoe, hoe vluchtiger dat je ja. door ik het vind... leven gaat. En, en, en hoe minder kwaliteit dat, dat ook krijgt. Ik vind het wel interessant. Mijn, mijn moeder kan zich nog ongelooflijk veel herinneren... tot in het kleinste details, en ze weten het allemaal precies na te vertellen. En ik heb hele periodes waarvan ik denk, hoe zat dat toch? Ach, ik heb geen idee meer, terwijl het toch soms over intensieve ervaringen gaat. Ja, maar dat komt omdat je in die auto zit. Bijvoorbeeld, ja. Ja. Bijvoorbeeld heel sterk die auto. Die, die... Ik ben nu uitgenodigd door een vriend om, om een hele reis door Europa te maken met de camper. Ja. En ik zie er zo gigantisch tegenop aan één kant. Het is natuurlijk geweldig om te doen. Maar ik weet gewoon dat een heel stuk halen, gaan heel stukken verloren. Ja. Weet je wat, even ter illustratie waar ik altijd aan moet denken. Een zendeling in Afrika, die is met zijn jeep op weg terug naar zijn uh, zendingsplek. En ondertussen komt er een, uh, een dorpsbewoner die loopt terug naar het dorp. En die neemt die vraag, ga je mee? Je wilt wil hem dus een lift geven. Ja. geeft hem een lift, ze reizen door naar het dorp. En vervolgens uh, nou, komen ze daaraan. Die man die gaat naar zijn huis en die en die, en die, uh, die, die blijft daar ook. En de volgende dag komt die man, die, die, die man dus zitten onder een boom. En een dag later zit die man nog onder een boom. En dan zegt die, uh, die zender, zeg, wat doe je nou hier om die bewoning? ik zeg, ga gaat met de tijd op inhalen. <laughs> dat is toch een geweldig beeld, Lex. <laughs> ja. Ja. Nee, die man die is dus altijd gewend om heel rustig te leven, heel evenwichtig. Die ziet elke spin onderweg en elke dingetje kan hij opslaan. En die, en die zendeling, die, die snapt er niks van. En dan snapt hij het wel, hè? Ja, dat, snap, dat begrijpt. Ja, dat is ook zo'n mooie uitdrukking. Dat, uh, wij hebben horloges, de Afrikanen hebben de tijd. Dat is ook zo'n mooie uitspraak. Ja, en weet je waar ik ook even nog aan toevoeg? De ge ge ge ge ge geheugen, ja. zeg ik altijd, is samen herinneren. En geweten is samen weten. Ja, ja. Hm. Snap je? Dus geweten en je geweten, dat is, uh, dan maak je afweging tussen goed en kwaad. En met je geheugen is het zo van... Weet je, als er iets gebeurt, hè? Ja. In je geheugen, hè? Dan ja. staat de tijd stil. En dat is het. De okay. tijd staat stil. Hè? Op het moment dat je dus iets herinnert uit het verleden. Kijk maar bijvoorbeeld Elvis overlijdt, uh, Hoe heet die Pervetum, Die wordt vermoord. Ja. Al dat soort dingen bij mensen. De, zoveel mensen. En dan komt gewoon de tijd. Die gaat helemaal. Bij een ongeluk ook. Dan wordt het helemaal muisstil. De waar. tijd staat stil. Ja, dat is waar. Ja. Dat heb ik wel eens gehoord. Ja. Die, die echt doodstille. De ja. atmosfeer na een ongeluk. Het is heel bizar. Als je dat heb ik er wel eens verteld dat mijn paard door de brug is gezakt... dat ik er bovenop zat? Nee. Nou, dat was dus heel kort. Ik, ik ga over een brug, een hardhouten brug. Mijn paard die zakt er doorheen. Die komt knel te zitten met zijn benen. Dat komt nooit meer goed. Ik doe een gebed. Niet dat dat mijn gebed was. Maar gewoon. En er werd helemaal muistil. Dat paard werd net een spin. Die benen die waren brrr, die werd opgetild. Die staat op die brug en die loopt zo die brug af. Die heeft helemaal niks. Maar op dat moment was het muis. Ja. Gewoon die stilte, weet je wel. Dat ja. ben bij een ernstige ongeluk. Ja. Dat is bizar, hè? Dat is bizar. Maar ook wel weer een heel erg mooie herinnering. Ja, ja, ja. ja. Die zou je nooit vergeten. Gerari, dank je wel. Graag gedaan. Hè. En een goede reis nog. Ja, je moet, je moet toch maar doen, hè? Door Europa vertrekken. Met een busje. <laughs> Ga je het nou doen of niet, denk je? Ja, de slag brengen we wel even weer uit. Ja, oké. Okay. Nou, goed zo. Succes. Oké. Dank je wel. No. Hallo. Ja, wat weer een geweldig programma. Nou, ik wou het even over mijn uh, vader hebben. Oh ja. Nou ja, die is helaas niet meer, maar een fantastische man. En, wat is uh, de mooiste herinnering aan je vader? Ja, ik zou een uh, hele mooie biografie over hem willen schrijven. Uh, ja, ja. heb in uh, Spanje gevochten tegen Franco. En hij heeft in uh, Bielevelde uh, vijf jaar gezeten. En uh, nou ja, ze hebben zijn paspoort uh, afgenomen toen hij uit Spanje terugkwam. En dat die man altijd uh, zo verschrikkelijk positieve, lieve vader is geweest. Omdat, uh... heb, je, heb je trouwens veel, want dat vind ik nogal wat. Heb je dat... Um... Veel, veel verhalen over hem, uh, uh, of van je vader gehoord, over dat vechten in de burgeroorlog. Want het is een, voor mij is dat is een soort mythe, een mythisch, mythische geschiedenis. Ja, ja, ja. ja. Hij vertelde ja. erover. Ja, nou, ik, ik heb bijvoorbeeld een uh, gedicht. Uh, je kunt nu verdrukken, de stijl van Duitse woorden zijn als luchtige akkoorden die zich rijden tot een streng van zonder die neerdalen in een zee van zilver. Nou, zo was mijn vader. Ja. Dat is toch ja. prachtig? Dat is prachtig, ja. ja. Nou ja, als je dan uh, de, de, ja, de fout uitziet, uh, en zo, dan... Uh, nou ja, God, uh, dat, dat, dat was een hele linkse man. en uh, zat bij de EFC, eenheidsvakcentrale, ja, dat mijn vader dan toch uh, ridder in de orde van Oranje Nossau uh, mm. is geworden. Uh, op een gegeven moment vanwege zijn uh, sociale gevoelens naar ja. de maatschappij toe. En hij staat duimen me. die staat duimen in de kamer. Wat is, wat is eigenlijk je dierbaarste herinnering aan hem? Nou ja, dat het een... Uh, maar een moment, nou, een ding, wat jullie samen deden, of... of uh... Nou, ik zou willen dat, dat er heel veel mensen uh, gewoon voorbeelden nemen aan Gandhi of noem maar op. Hm. Dat je gewoon naar een wereld toe gaat. Van, uh, nou, ja. Ik heb heel veel leuke mensen weer gehoord, maar je zal maar in Japan wonen. Uh, ja, of, uh, precies. Ja. In Libië zit een rijtje wel, uh, gelukkig zijn die mensen terug. Maar dan zijn ja, wij... dat heb ik van mijn vader geleerd. Hmm. En dan zitten wij weer goed. Ik, uh, Henk, ik dank je wel voor jou. Ik wens jou en iedereen die luistert een heel goed gezond weekend. Dank je wel. Oh, Goeienacht. Goeienacht. Hey. Ik krijg nog een laatste e-mail. Dat is wel mooi om mee af te sluiten van Jos. Um, in mijn herinnering was ik vroeger veel feller op alles... Ik kon ontzettend boos worden om zaken die verkeerd gingen en die ik niet in de hand had. Dichte waardes toe aan zaken die er absoluut niet toe doen. Nu, bijna 60, meen ik te weten waar het om gaat. Mijn gezin en wat betekenen voor je omgeving. Vandaag is me weer eens gebleken dat heel veel heel snel weg kan zijn. Gelukkig is ons belastinggeld goed besteed... en konden we met eigen ogen zien dat onze aarde ongenadig terug kan bijten. Misschien zijn er nu meer mensen die zich iets minder druk gaan maken om zaken die er niet toe doen en wat gemakkelijker anderen naast zich dulden. Mooie nacht. Dat vind ik een mooie uh, bede. Dankjewel, je Jos. Zometeen Nora Romanesco uh, met Nachtvlucht. Nachtvluchten. Nou, daar komen weer hele mooie fragmenten aan, natuurlijk. Als, bijna als herinneringen al. Het is ons eigen geheugen. Zij vertegenwoordigt gewoon het geheugen van, van de Nederlandse radio. Dat vind ik ook heel mooi. En maandag heeft, uh, is het Helko die dan presentator is? Of wie is het eigenlijk maandag die hier presenteert? Nou, even, even weet ik dat zelf ook niet. Laat ik ervan uitgaan dat het Helko is. Helko heeft dan als gast Ton Anbeek, hoogleraar Nederlands Literatuur... en het gaat over de nominaties voor de Libris. Dit is de voicemail van Casa Luna. Helco, je praat met Ton Anbeek. Die heeft nog wel eens um, um, een pleidooi gehouden... voor meer straatrumoer in de literatuur. Het gaat over de libris. Maar mijn vraag is, welk straatrumoer van vandaag interesseert hem? Zeker nu. Jammer. Want de mooiste verhalen vind je vaak dichtbij. Daarom maken wij programma's over mensen. NCRV.